Met het NOS-journaal. De 69-jarige Rotterdammer die een weggelopen tiener in huis had genomen... is weer vrijgelaten. De man heeft het kind volgens de politie niks misdaan. Hij had haar alleen niet zonder toestemming van haar ouders mee naar huis mogen nemen. Een basisschool in het Drentse Ruinen gaat morgen weer open. De school bleef vandaag dicht omdat er in de buurt een wolf was gespot. En dat vonden deze leerlingen niet erg. Best wel chill. Die was, ik voelde me ook nog niet heel, helemaal lekker, dus dat was best wel leuk. Ik vind het gewoon wel leuk, dus ik vind het wel jammer. Maar als er een wolf rondloopt, dan heb ik ook wel liever dat hij gewoon even dicht is. De provincie gaat ervan uit dat het om een passerende wolf gaat. Voor de zekerheid gaan boa's de komende tijd wel extra surveilleren. Schiphol noemt de oproep tot het schrappen van vluchten in de nacht onwenselijk en risicovol. De oproep komt van 15 gemeenten en is gericht aan de formerende partijen. Ze willen dat er s'nachts geen vluchten meer zijn om de nachtrust en gezondheid van omwonenden te beschermen. Volgens Schiphol zijn ze daar ook al bezig om de hinder in de nacht in te perken. En dakdekkers en loodgieters verwachten flinke drukte de komende dagen. Nu de dooi is ingezet, moet er veel water worden afgevoerd via dakgoten en regenpijpen. En ook wordt mogelijke forschade aan het dak of aan de leidingen nu zichtbaar. Er is dus werk aan de winkel, zeggen ze. Dat is vooral op dit moment heel veel waterleidingen waar lekkages zijn, repareren. Daken uh, waar lekkages zijn en dakgoten zien dat het fout is. Uh, daar komen we voor terug op het moment dat de weersomstandigheden daar weer doelgunstig zijn. Ja, let daarom goed op vochtplekken in huis. Een dalende waterdruk of lekkende koppelingen bij water- en cv-leidingen, zeggen die experts. Het weerland is bewolkt. Op veel plekken ook mist. Vannacht kan het ook gaan regenen. Temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen ook mist en regen. En dan wordt het maximaal acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM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 Aan. Welkom terug, wel weer het tweede uur van deze tweede uitzending van Play It Loud in het nieuwe jaar. En ik zit hier vanavond nog altijd met oprichtende drummer Rudo Plooi en ritmegitarist Ruben Raatschelders... van langlopende heavy metal band Black Knight. Heren nogmaals uh, super bedankt. Uh, en dan gaat weer een lekker biertje open. Proost. Ja, en nog één. Ja, ja, nog één. Een. Een. Ja, lekker roos ben, cheers. Ik uh, heb met die voor mij nog niet op, dus ik uh, doe hem straks open. <laughs> ik hoop dat jullie het uh, naar zin hebben vanavond. Zeker. Ja, absoluut. Ja, top. Hier, ja, maar... zeker. En... zeker. Zeker, ja. Blij dat je er zijn. We begonnen dit uh, tweede uur met een live track van het in 2022 verschenen live album met de titel 40 Years Live. Waarmee jullie het uh, 40 40-jarige bestaan van de band vierden. Ik draaide door jullie uitgekozen live versie van The One to Blame. De originele versie vinden we op uh, The Road to Victory. Uh. Waarom uh, hebben jullie juist voor dit nummer gekozen als live versie? Uh, dat komt door de dames die ja? meededen in het achtergrondkoortje. Okay. Dus dat uh, ja. was zo speciaal. Ik vond, ik vond het zelf uh, heel speciaal. Okay. En ik vond het ook heel goed klinken trouwens. Ja. Leuke dames. Ja. En wat, wat ik het mooiste plaatje vond... is dat ze stonden te heupwiegen en te dansen... voor een, oh, ja, voor een heel Marshalltorenrij. Uh, <laughs> ja, oh, wow. Dus dat, dat was een mooi plaatje. Ja, dat dat alleen me. al. En, en uh, ja, ik, gewoon dat uh, daarna Raadschelders, dat is dan de zus van Ruben... Mm -hmm. En die Ja, die deed een koordje samen met de Han ja, de ex van David. Ja, precies. En die hebben we ook met z'n tweeën ingezongen op de plaat. Oké. Okay. Ja, dus wat hadden dat optreden. Uh, ja, volgens mij was dat ook een van de eerste keren dat wij, uh, wij ja, speelden live. Ja. Met maar de, met verschillende opnames erbij. samengevoegd, of was het echt één optreden dat opgenomen werd? Uh, nee, het was, was een, uh, we speelden toen op het uh, Meningsfestival. je met het Meningsfestival. En uh, ja, als laatste uitsmijter wilden we dan graag dat die dames dan ook uh, zeg maar, uh, op het podium kwamen. Ja, ja. oké. Okay. Dat is de... een mooi toetje, Prezies, een soort toetje. Voor de avond, ja. inderdaad. Ja. ja, en het is niet het originele nummer trouwens. Dat nummer nee? is veel ouder. Alleen we hebben hem in een nieuw jasje uh, gestopt. Oké. Okay. En ja. dat nummer, die staat op Rotter Victory. Oké. Okay. Dus uh, ja. de, de oude versie ja, die zit anders in elkaar. Er zitten ook andere coupletten in. Ja, die, die, die staat op, uh, op de tweede demo cassette. Mm -hmm. staat okay. die. Dus het is al best wel een oud nummer. Al, heel zo. oud ja, nummer, ja. Oh, heel. Zeker. Eigenlijk, zijn alleen die, eigenlijk is alleen de riff en de refrein is hetzelfde gebleven. Oké. Okay. Ja, oh, wow. En het ging over de ex-vriendin van Rudo. The one to blame. Laat ik het zelf maar zeggen. I'm the one to blame. You're the one to blame. Yes. Wat is dan het grootste verschil tussen Black Knight op plaat en Black Knight Live? Dat is zo mooi. Er wordt heel vaak gezegd, Black Knight is echt een live band. Ja. En zeker, dat geldt zeker ook voor zeg maar, de, de, de eerste periode. Zeker. Mm -hmm. En daarna werd dat, werden de CD's dus beter ontvangen en beter geproduceerd. Mm -hmm. Dus nu is dat een beetje 50-50, denk Toch ik. Toch wel, ja, ja. ja. Maar een live band kijken is altijd leuker dan een CD opzetten, denk ik. Ja, denk ik ook wel, ja. Natuurlijk, ja. je wil de band live zien, hè. Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja. Nou, nee, we spelen ook gewoon wel lekker live. We spelen ook met een klik of zo. Nee. We gaan gewoon uh, vier tellen vooraf altijd. Geen moeilijk gedoe. En nee. rammen. En het gaat altijd wel een tikkie sneller dan op de plaat. Want ja. uh, soms luisteren dan ook de, de plaat, de plaat de wel eens terug. En dan denken we, jezus, dat gaat het langzaam joh. <laughs> maar ja, dat de is de de ook helemaal stil. niet erg. Dat, we nee. gaan gewoon lekker op ons eigen enthousiasme erin. En dat ja. maakt het denk ik juist ook lekker live gewoon ja. uh, wat dat betreft. Ja. Dat is een beetje het, het grote verschil, denk ik dan. Ja. Yes. En welke optreden Staat jullie het meeste bij als het moment voor dit nummer? Het moment voor dit nummer? Aan te wan Ja, uh, um. dit optreden of heb je dan een ander ja, optreden? Dit, dit dat wel, uh, ja, dit was zeker wel. Dankzij ook de ook, dames, uh, denk ik. Ja, ja maar ook uh, zeg maar uh, dat uh, de, de combinatie vond ik wel leuk. Uh, dat was uh, dat we op Holland Heavy festen uh, in Heedorn uh, Is volle... Mm -hmm. Dat was een, uh, zeg maar, allemaal oude bandsvelden daar. En toen hebben we daar, uh, heeft uh, Pieter Bas, de, de zanger van de Tales CD. Mm -hmm. uh, die heeft toen een duet gedaan met uh, Jenny van der Goor. Dus dat was de zangeres uh, van 85 tot 88. 88 mm -hmm. Ja, was zij de zangeres van bleek Night okay. Die hebben samen een duet gedaan. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk een beetje sort of, uh, wat we net hoorden. Maar ja. en dan een, zij hebben echt een, een duet ervan uh, gemaakt. Van. Oh, wow dus dat was ook wel speciaal, ja, uh, optreden van dit nummer. Ja, dat ik geloven, ja. ja. En, en, en wat waren in die jaren de belangrijkste shows of festivals die je speelde? Ja, je noemde er net al een paar. Waren dat wel de belangrijkste shows voor en, uh, Welke blakelijf? jaren bedoel je? Dat? Ja, de, de vroegere jaren. Ja, de, de, dat is toch wel... Um, in de tijd van... Ja, de optreden met Vengeance staat me nog goed mm -hmm. bij... Um, ja, maar de gekste optreden is ook in een, uh, van, met normaal bijvoorbeeld oh, het okay. programma ja, met in de, ja, ja. de, de feesten dat ook niet. Ja. tienduizend man erin die allemaal gek doordraaiden. ja, hoijbalig. Hoi, hoi, hoi. ja, dat <laughs> ja, <laughs> in de <boel> het, <laughs> <laughs> maar goed, ik, ik, ja, kijk, uh, al dat soort dingen, al die, dat wordt allemaal straks in mijn boek. Uh, ik ben een boek aan het schrijven. Oh, oké. Okay. Dus, dus die komt denk ik volgend jaar een keer uit of zo. En dan kunnen we het allemaal teruglezen. Ja, al die mooie verhalen Wat ik allemaal heb meegemaakt. Lachen. Ik ben benieuwd. Die ga ik zeker lezen. En is er een optreden waar jullie nog steeds kippenvel van krijgen... als je er nu aan terugdenkt? Nou, sowieso dat miezen wel. Dat vind ik wel echt gek. Een zeeltje? Ja, een zeeltje. ook. zeeltje Dat was ook mooi, Ja, het is altijd warm. In Oberhausen bijvoorbeeld ook. Dat was, ja, was toch ook dat, dat uh, Ron op uh, teenslippers uh, het podium? <laughs> de ja, zanger stond in een leren pak en, ja. uh, en de bassist op teenslippers. Oh, wauw. Wow. Ja. <laughs> dus kippenvel uh, bedoel je, dat, ja, dat meer... je echt uh, denkt van... Ja, dat zijn momenten uh, die ik wel meerdere keren heb. Ja. Dat je daar achter die trommels zit, uh, dan praat ik voor mezelf. Uh, dat, dat je dan het gevoel hebt, alles klopt. Ja. Dit, dit is waar ik het voor doe. Ja. Dat is een kippenvelmoment. Ja. Die heb ik meerdere malen gehad. Die heb je meerdere malen gehad. Uh, ja. Niet een specifiek moment of zo. Dat je dacht van, mm, een... wauw, ja, ja toch wel. Het is ook. wel het optreden waar dat ja, mee had. Het meeste, uh, nee, het zijn meerdere, momen. meerdere momenten. Ja, okay. ik kan niet er één uitkiezen. Nee, ja, nee. En, en eerlijk, was er ook nog een grote ramp in de, de geschiedenis van Black Knight? Wat was jullie grootste ja, slechte tegenvallende optreden wat jullie hebben oh. meegemaakt? Nou, dat, niet op dat. Wel dat er mensen uh, die uh, zeg maar goede fans en, en mensen die uh, Black Knight eigenlijk uh, heel hoog in het vaandel hadden, dat die omvielen. Ja. Dat zijn wel rampen, vind ik. Ja, mensen zeker. die uh, grote fans die ineens dood zijn. Ja. ja, dat is heel erg. En dat kreeg je dan te zien op uh, de socials of kreeg je dat op de Nee, te dat kreeg je wel te horen van. Dat de, waren toch wel mensen die. Uh, heel close waren op de bandheden ja, ja, en zo. Ja, ah, ja, ja, ja, dat is ja. inderdaad uh, altijd naar als, uh, als dat, ja, gebeurt en dat, en, dus, dat gebeurt natuurlijk. dat is meerdere malen gebeurd. Als je 40 jaar bestaat, dan. Ja, daarom dat gebeuren die dingen. Maar dat, dat is, is. zijn toch wel uh, kleine rampjes. Tuurlijk, altijd. zeker weten. Ja, die waren wel een paar keer in oden gegeven door een. Een bepaald oh. nummer dan te spelen. Dat is Hoor. alweer een kippenvel-moment. Ja, ja, Kijk, dat is ook dan inderdaad uh, een mooi moment. Een uh, ja. kippenvel. Uh, ja, en krijgen. ik denk. Ja, de ja. meest gave ja. momenten. Vindt, ja, we, bij ons liggen optredens vaak wel verder uit elkaar. In de zin van. Uh, nou ja, we hebben in een bomvol P60 uh, gestaan. Dat vond ik zelf ook wel een kippenvel-moment. Ik weet nog dat we aan het soundchecken waren. En mm -hmm. we kregen het niet van elkaar, om het geluid goed te krijgen. Okay. En uh, dat was ongelooflijk lastig spelen. En we kwamen er niet achter waar het nou aan lag. Nee. En die geluidsengineerden ook niet. En nou, de zaal stroom vol. En toen dachten we, ja, fuck, hoe gaan we dit nou doen, weet je wel? Ja. Dan moeten we toch beginnen. En we beginnen en het was kraakhelder, het geluid. Het was echt steengoed. Ja. Ah, wow. En Het was even de lekkerste optredens die we hebben gehad. Het ging ja. supergoed. Dan denk je slecht over iets. En en dan, dan, ja, maar dan raar, merk je ook, van het verschil tussen een lege ja. en een volle zaal. Dat ja. doet superveel met het geluid. Ja. En nou, het alsof we een warm bad vielen, weet je wel. Ja. Ja, Dat ging super lekker doen ja. en ook. We hebben ook een aantal keer op schuurfeesten gespeeld, dat was ook mooi. Ja? ja, dan heeft de geluid is helemaal geen ding. Er wordt helemaal geen geluid of soundcheck gedaan nee. Nee. en het is gewoon vier tellen vooraf en spelen. En als het maar een mooi feest wordt, ja, dat ja. vind ik ook wel te gek. Dat heeft ook weer als wat maar gewoon de een de goed feestje. Ja. want Black Knight heb altijd wel een hoog feestgehalte gehad, ja? moet ik eerlijk zeggen. Zo ken ik Black Knight ook. Ik heb Rudolf leren kennen op een feest uh, ja. of een schuurfeest. Ja. waar Black Knight ja, ja. er speelde... Ja. Ja, dat verwacht je niet zo snel bij schuurfeest... dat er een nee. metalband staat te spelen. Maar iedereen ging helemaal uit zijn plaat. Joh. Ja, ja. Ja, dat vind ja. ik, dat vind ja. ik dat ook is wel kippenveel. Ja, ja, ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Dat, dat, dat, daarom zeg ik... er zijn vele, vele, vele momenten, momenten geweest. Ja, eindeloos over, uh, over praten. Ja, ja, ja, ja. ja, zeker. En, uh, ja uh, Nog even over het live album. Hè. Wat gebeurde er na de release van het live album? Was het bijvoorbeeld het moment waarop jullie wisten... van, nou, nu is het weer tijd voor een nieuw studioalbum. Nu is het tijd voor The Tower... Um, nou, ja, dat denk ik Vindelijk wel. Het is even te denken, want eigenlijk zijn we begonnen met het touwen nadat die uh, corona periode achter de rug was. Mm -hmm. uh, toen kwam Gert dus uh, bij de band, Gert-Jan uh, en Henk. Nou, uh, toen kwam er ongelooflijk veel nieuwe, frisse energie en de band in. Ja. En uh, vooral door Gert. Gert had er ongelooflijk veel zin in. Ja. Uh, was al een tijdje gestopt met zijn vorige band. Die zat vol met goede ideeën. Nou, bij Henk Idemdito die was ook al, uh, nee, stond ook wat muziek betreft al een paar jaar droog. Dus we hadden gewoon heel veel bagage om een nieuw album uh, van te maken. Ja. Ja, dat hebben we vooral na coronatijd we weer uh, opgepakt. Ja. Uh, en ook omdat we naar bak moesten. Omdat we gewoon weer iets nieuws nodig hadden om de boer mee uh, uh, op te gaan. Ja. Ja, want ik zit even te denken dat live want dat kwam eigenlijk in coronatijd. Ja, dat we toen heel veel tijd hadden. Ja, na, na, na corona. In 2022 nou. hebben we natuurlijk ja. 40 jaar bestaan gevierd ja. en toen ja. hebben we die CD gelanceerd. Ja. Die hebben we toen uh, in Zandam in een bioscoop uh, de live versie gekeken. Dat is wel leuk. Ja. En ja. daarna zijn we toen heel snel aan de Tower begonnen. ja. ja. Nee, die uh, dan in, uh, ja, wat ik zeg, 2000... Uh, wanneer is die uitgekomen? Vorig Vindelijk, jaar. Toch? Ja, ja, ben je dat nou al ja, weer Vorig alweer? jaar, nee. Ja. Maar het is nog net... Vorig, vorig jaar, ja. dat is zes maanden geleden. Ja, ja, ja Jullie, als dus, uh, <laughs> ja, het goed is, was die uitgekomen, ja. toch? Ja. Dus uh, de Towers zien jullie eigenlijk meer als een, een, een nieuwe start dan? Of een logisch vervolg ja. op de voorganger? Ja, ja dat ja. denk ik wel. Ja, nieuwe, kijk, een zanger is de frontman. Die, die bepaalt allemaal een beetje het gezicht van de band. Ja. Dus dat, wat dat betreft is zeker een nieuwe start, Ja. ja. Dat, uh, ja. ja, een nieuwe zanger, een nieuwe gitarist, uh, andere nieuwe sound. Leden, denk ik. Maar ja. Ja. Nee, het voelde voor mij absoluut wel eens een nieuwe start. Ja, okay. zeker. Hoe, uh, hoe verliep het opnameproces? Ging dat snel en spontaan? Of juist heel precies en laag voor laag? Mm, nou, qua uh, opname heel een, een soort weelde. Mm -hmm. echt, ten opzichte van het Rote Victory. Ja. Vond ik zelf als drummer. Want uh, ik kreeg heel, uh, heel gaaf de ruimte van Gert-Jan. Want die deed de opnames. Ja. Uh, om op een heel uh, ontspannen manier uh, zeg maar um, gewoon uh, de, de, de nummers erin te tikken. Ja. En uh, dat vond ik persoonlijk heel prettig aan en redelijk ja. snel stond het erop. Okay. Maar uiteraard er komt daarna weer een proces van uh, gitaren, zang, wat, wat of, uh... altijd wel hoort en stoot. Maar. Uh, dan moet ook vol of uh, worden gezegd dat Gert-Jan uh, fulltime bezig was. Okay, ja, en dat heeft best voor hem heel veel uren gekost. Maar het resultaat mag er zijn. Dus, zeker, dat, ja, ja. dus eigenlijk is dat wel uh, een pluim voor hem hoor. Absoluut. Zeker, kudos. Dus. Ja, zeker. Gert ja. heeft er heel veel tijd te zitten. Ja. Heeft veel geschreven, veel bedacht. Uh, die kwam, Gert kwam echt met een raamwerker aan zeg maar, van de nummers mm -hmm. die wij zijn gaan invullen. Ja. Niet allemaal hoor, het is natuurlijk ook wel eens andersom uh, geweest. Mm -hmm. Maar meestal meeste kwam echt wel uit de hand van Gert. en uh, ja, We hebben het opgenomen. De, de, de opname zelf van de nummers ging uh, inderdaad dat ging best wel goed. we hebben ja. het In, de, in de onze oeverruimte hebben we de drum en de bas uh, opgenomen. Mm -hmm. um, en bij Gert thuis hebben we de gitaren de, en de zang uh, opgenomen. Okay. Gert heeft het zelf gemixt ook. Ja? En we hebben, het, uh, laten, we hebben het extern laten masteren. Extern, oké. Okay. Ja. En, dat en dat is... ging, het ging eigenlijk heel, uh, ja, heel soepel. Zeker omdat we ter plekke konden mixen en je hoeft dus niet een aparte studio toe daar uh, nee. tijd en ruimte te reserveren. Ja, je kan precies. gewoon ter plekke doen. Ja, dat scheelt weer tegenwoordig. Hè? Ja. ja. En, uh, en wat was het moment waarop jullie dachten van ja, nu staat het album echt zoals het moet zijn? Ja, dat was lastig te vinden, want ja. je merkt wel als je een je album aan het maken bent, dan, dan moet het toch altijd weer... Uh, je bent eigenlijk nooit voor. klaar. Nee, precies. <laughs> nee. Je ontdekt altijd weer dingetjes van nou, nee. dat kan beter, weet je. Ja. ja. Nee, dus het is nooit helemaal af, maar... Nou, op een gegeven moment hadden we wel, er wel gezegd, uh, we geven onszelf nu nog uh, een maand of vijf. Ja. En dan mm -hmm. moet hij gewoon echt klaar zijn. Ja, het hielp wel toen we, een, uh, toen we echt een datum hadden geprikt dat, ja. het, uh, uh, dat het gemixt moest zijn, omdat het toen naar de master aan moest. Ja. En ook uh, Henk van No Dust heeft ons... Uh, nou ja, die gaf wel een uh, datum op da waarop we het het beste konden uitbrengen. Ja. Nou, dat werd ook een goede stok achter de deur om te zorgen dat we dan een keertje klaar gingen zijn met het uh, spul. Ja precies. <laughs> ja, moet ik hier, ja, want uh, je merkt uh, dat je altijd wel weer nieuwe dingen tegenkomt om, uh, om dan uh, te veranderen. Ja, Dat is wel vaak zo inderdaad, ja. je bent toch een soort van Pietje precies een perfectionist dus uh, ja, je ja, moet wel uh, top klinken. Ja. Zijn er uh, nummers die uh, compleet anders klonken in demo vorm dan op het eindresultaat? Of? Oeh, dat zijn wel een goede vragen hoor. Ja. Oh. Oh. Ja, ja <laughs> daarom ben ik er zo lang mee bezig. Ja, ja, ja. <laughs> ik denk ze goed uit. Ja. <laughs> ik denk ook even uh, mijn is open. Ah, ja. Ja. ja, proost. proost. Ja, het We even bedenktijd. Ja, wat, ja die, dat is wel ja. zo. Um. Die met, uh, met die twin aan het begin. Dan ben ik even de naam van het nummer kwijt. Ja. Um. Die? Nee. Die, ja. ja die. die. die. Die Motherfucker. Die Motherfucker. Die Motherfucker. Ja, die motherfucker. <laughs> die motherfucker. ja maar we moeten dat omlachen. lachen. Ja, dat ja. moesten wij uit de tekst halen. We zanger die, die, die, die, die, die, die het hele nummer Die Motherfucker, die motherfucker. <laughs> ja. Ja, dat vond hij niet zo. Henk? Iets minder graag. Ja. En nou zit er nog één keertje Die motherfucker voor. Daar mag je niet één ja, dat keer. Dat mag één niet keer niet mogen kunnen. doen. Ja. Ah. Ja. Ja. Nee, maar, maar die, in... dat nummer is best wel op de schop gegaan. Ja. Ja. Dat was een lastig dat nummer. Is wel te maken. Het enige nummer wat uh, echt op de schop ging. Ja. Ja. ja, bijna wel. Ja, ja. Nee. en, ja, en, het, uh, en de, dan merk je ook. Dat, de, dat vinden wij heel lastig om dingen weg te laten. Ja. Zeker in metal wil je veel doen, vaak ja. zeker ja. op een gitaar. Uh -huh. En op een gegeven moment hebben we bij dat nummer gezegd... jongens, daar moeten we mee kappen. We moeten juist helemaal niet, niet meer zoveel doen. En dat hoor je die complete uh, terug. Less is more, zeg maar. Ja, dat ja. we gewoon de boel helemaal open hebben gegooid ja. qua ja. akkoorden. En toen ging ik ineens heel erg dragen. Ja. Maar ja, eerst ben je dan in de weer om allemaal andere riffjes te verzinnen... en andere toonhoogtes, andere akkoorden, mm -hmm. progressies, zeg maar. En daar zijn we mee gekapt. en ja. Gewoon uh, zo min mogelijk. Ja. Ja, dat is geen oplossing te zijn kwam ik ja. erachter. Ja. Dat is wel leuk om de uh, Prog zo eruit te doen. Uh, ja. Gewoon die... oh, lekker, uh, <laughs> ja. lekker rammen en <laughs> ja. simpel. <Ja>, precies. <laughs> ja. Zoals Status bijvoorbeeld bekend geworden Steliscoe. is. Met, ja. Uh, ja, precies. paar ja. ja, simpele ja. akkoorden en, uh, en gaan we die benaderen? Dus ja, bijvoorbeeld ook uh. heel weinig akkoorden en uh, toch succesvol. Dus uh, ja. less is more in dit geval. Yes. yes. Uh, dus en veel makkelijke spelers. Ook dat. Ja, toch? Je moet jezelf ook een beetje makkelijk maken. Is de Tower nou een conceptalbum of is het eerder een verzameling sterker? afstandelijke tracks. Hoe zei je dat? Concept, is, ah, er een concept, ja, op, dat is meer los dat, dat, van dat, elkaar? Dat, dat, nee. Ik, dat, ja, Henk kan het uh, echt... Want je hebt ook de, alle de. lyrics uh, geschreven. Dus die, okay, ja. Behalve in Donkendan. Ja. Ja, okay, uh, nee, oké. Ja, precies, <laughs> precies. Maar uh, ja, hij heeft uh, wel gezegd... Uh, alle nummers moeten e is, zijn, e is één woord. Toch wel een, uh, een Eén lijn. Eén ja. woord. Ja. En uh, alles heeft met elkaar te maken. Ja. Uh, ja klopt. Ik, ja. Ja, en, en echt al die raaklijnen, ja, dat, uh, daar heb ik me niet op voorbereid. Okay. Moet ik zeggen. Dat maar dat heeft met elkaar te maken. Alright. Ja, ja er zit een hele menselijke kant aan. Dus eigenlijk, ja. uh, alle nummers hebben een betekenis over ja, mensen. Hoe uh -huh. uh, mensen met elkaar omgaan. Er gebeurt natuurlijk uh, uh -huh. uh, nogal wat in de wereld. Ja, precies. Op één nummer na, dat gaat over ruimtereizen. Oké. Okay. Ruimtereizen? <laughs> ja, dat doen we tegenwoordig ook nog op. Ja, ja. ja precies. Ja. Dus, uh, nou ja, dat, uh, binnenkort gaat dat ook echt. Uh, Iets worden, denk ik. Nou ah ja, we moeten een keer naar Mars ja. gaan natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. Ja, dan maar dat de, is eigenlijk een beetje raar, de... qua tekst, is dat de rare uh, eend, misschien wel in de bijt. Ja? En ik denk qua muziek misschien ook wel. Dat is het nummer waar echt de meeste ProG uh, invloeden wel uh, in zitten. Nee, ten opzichte nou, van de rest. Welk nummer hebben we uh, weet de, jij, weet ook, jij, is dat? Hoe heet nou? hij ook weer? <laughs> <het> <laughs> De derde van het nieuwe album. De derde van het nieuwe album. Ja. Je hebt hem daarvoor je liggen, toch? Ja, ik heb hem gehad. Survive, denk ik. Ja, Survive. Nee, die volgende. Die Nee. Exploration. Exploration. Ah, Exploration. Die gaat hij vanavond. Oké. Nou, maar goed. Ja, als je de Tower vergelijkt met jullie eerdere albums, wat is daar anders aan? Ja, denk de sound. hè? Ja, vooral de productie, inderdaad. De productie, inderdaad. En ja. De teksten, dat, dat heeft meer te maken met nu. Mm -hmm. En op Rauti Vikrië is het meer het verleden. Het verleden meer uh, ja. zeg maar historische dingen, ja. geschiedenis. Uh, Templars of verhalen, verhalen, noemen we dat. Ja, Templars, ja maar dat was ook... Die, uh, ik vind, vind het ook fantastisch, want David ja. uh, was, was daar zeker... Uh, nou, best wel uh, onderlegd in, in, ja. de, in de historie. Ja. Dat had dat, dat zijn dat is interesse. Een mooi uh, onderwerp toch? Ook ja. Om, uh, te schrijven. Vaak, Zeker. Wel. ja, Zeker. ik Zeker. ook interessant. En hoe waren de eerste in, uh, reacties uh, op de Tower geweest vanuit de fans? Positief? Uh, ja, absoluut. Ja? ja. En de, de meesten hadden zeg maar, de band eerder gezien als dat de cd uh, uitkwam. en toen ja. uh, waren ze al lovend over uh, Henk de Zanger. Oké. Okay. En... Um, met een ja, toch wel een hele goede presentatie en een passende stem. Ja. En toen kwam de cd dus uit. En toen kreeg ik... Nou, kreeg ik. Ik, ik zeg ook maar ik. Ja. Maar ik bedoelde, we zagen allerlei schitterende mooie reacties over, over de cd. Mm -hmm. En over zeker het gitaargeluid kwam dan. Maar ook de zang. De ja. Dat die zo speciaal. En dat uh, mensen roepen dat het echt... Uh, het meeste past bij uh, Black, Knight. Black Knight. Ja, is ja. een van de betere zangers... Ja. Ja, tot nog toe uh, van ja. Black Knight. Ja, dat klopt. Ja. En uh, ja. qua recensies van websites en magazines... ook veel uh, Ja, dat. Uh, krijgen? Ja, nou, veel kan ik niet zeggen. Ik, ja. ik, ik, op een of andere manier... Uh, weten we ze niet goed te bereiken. Dat okay. is, uh, we hebben ook een... Uh, Iemand in, in, uh, in dienst genomen, zou ik bijna zeggen... Die, ja. die dat voor ons zou gaan regelen. Maar er is ook niet veel van terechtgekomen. Ah, dus uh, ik denk dat als we tien uh, reviews hebben... dan is het veel. Dan is het veel, ja. Dus dat... in ieder geval een positieve reactie... in de Aardschok magazine sowieso. Ja. Daar uh, kreeg je een dikke de acht, geloof ik. Ja, klopt. Ja, en toen uh, ja ze hebben beloofd dat we bij het volgende interview een uh, pagina een grote interview krijgen. Dus, Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Ja, dat dat is zeker. Dit. Dan dus horen jullie dat alvast. Dat, uh, <laughs> en, nou, nou, dat uh, is mooi. En, en de <laughs> laatste review van uh, Holland Heavy Metal van uh, Twan van Poorten. Oké. Okay. Is. is uh, nou, uh, ja, dat, dat, is, uh, dat biedt perspectief. Ja. Laten we zo zeggen dat, uh, dat dat een hele mooie review is. Dat was een zeer mooie review. Absoluut. Ja. Er was er ook een verschil tussen hoe de Nederlandse en buitenlandse media reageerden? Nee, nee, nee allemaal niet wel echt. Allemaal, allemaal, ja. allemaal uh, positief. En, Heel positief. En een uh, uh, vergelijking met grote bands zoals uh, Savatage en oh, Winsreich. Wow. Uh, ja. Kijk, prachtig. Dat is mooi, daar doen we het ja. voor. Ja, vooral ja. omdat uh, ja, het is best wel dik geluid vergeleken ja, ja. met die albums ja. En Zeker als het vergelijkt met bijvoorbeeld een Tails, wat uh, wel een van de bekendere is. Compleet ja. ander geluid door Henk, ja. maar ook ja, door, die, uh, door de hele Goeie band, ja, zeg ja. maar. En dat valt ook wel op in die reviews. Ja. Ja, dat kunnen ze nu wel vergelijken met ook wat modernere bands. Dus het is wel grappig dat dat vergelijk gemaakt wordt. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Mooi. Uh, wie was er verantwoordelijk voor het mooie artwork van de tower? Dus de. Uh, leuk die je vraagt, dat is. Je. Stefje. Ja, Stefje. <laughs> Stef. Stef, ik weet niet of je luistert, maar uh, we gaan je even een credit geven. Ja, hey, doe Stef, dat. doe dat. <laughs> Hoor je dat? Ik weet zeker dat hij luistert. Ja, dat kan niet, Jan. <laughs> nou, hij geeft zichzelf nu een schouderklok. Ja. Ja. Nee, ja, maar dat is. Voor is Stef. Uh, nee, ik ga, nee, ga je dan maar even benoemen, Stef, ja. Stef van de Weij, dat is een goede vriend van mij. Ja. En. Um, DTP'er en uh, nou, het doet heel veel met websites, veel met AI, veel met vormgeving, mm -hmm. uh, Alles in de creatieve uh, digitale hoek, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, die wou het graag het artwork maken. Dus we ja. zeiden, uh, ga helemaal je gang. Ja. En we hebben aangegeven wat we wilden hebben. We wilden wel iets... Uh, ja, we, we, we kwamen eigenlijk aanzetten met de cover. Dat mm -hmm. we een ja, specifieke toren erop wilden hebben. Omdat daar het nummer ook over ging. Yep. Zo moest het album gaan heten. Ja. En we wilden, we wilden eigenlijk de rest van de, de nummers wilden we een element hebben per uh, nummer. Mm -hmm. Wat in dezelfde vibe zou komen als die albumcover. Ja. Nou, dat ja, heeft Stef helemaal neergezet. Dus bij, uh, ja, Je ziet verschillende elementen in het artwork zitten. Met ja. de blauwe achtergrond. Ja. En, uh, en het landschap wat, uh, mm -hmm. wat elke keer terug blijft komen. Ja. Nou, ja, dat heeft uh, Stef. Uh, mooi. Stef in elkaar ja, gepland Ja, in elkaar gepland. Ja. Wie? Wie? Stef, ken je Steph, hem nog? Stef ja. van der Weijden. <laughs> Hoe uh, belangrijk is de artwork dan voor Black Knight in het algemeen? Is het uh, meer dan alleen een plaatje? Ja, je zei het al, hè, het is allemaal uh, verwerkt, de nummers in de uh, artwork. Is dat ook bij de voorgaande albums het geval geweest? Ja, Bij uh, Road Victory wel, maar we hebben ja. hetzelfde gedaan. Dus daar hebben we ook uh, daar hebben we wel op de cover hebben we al die elementen terug laten komen. Okay. Dus daar zie je alles in zitten wat ook in de rest van de nummers uh, verwerkt wordt. Oké. Okay. Ja, dat vonden we wel een gaaf idee wat we nog een keer wilden toepassen. Dus eigenlijk is daar het concept dus wel hetzelfde. Een beetje begonnen. Ja. ja, en we wilden ja. ook wel iets uh, hebben wat we mooi konden laten drukken op een backdrop of uh, op banners. Ja, ook belangrijk. Dus ja. nu voor de tower hebben we een paar uh, gave banners laten maken. En ook uh, visuals. Als we staan te spelen dat je echt wat bewegende beelden in dezelfde oh, vibe gaat. als dat artwork uh, ja. hebt. Oh, wow. Ja, dat kon we nu heel mooi. Uh, of dat kon Stef dan in dit geval heel mooi maken, omdat hij dat artwork al heeft. Dus hij ja. kon er best wel makkelijk uh, bewegende beelden van maken. Dus die hebben ook allemaal Spotify en zo uh, staan. Nice. dus dat vonden we wel belangrijk als we met het artwork aan de slag gingen dat hebben we ja. nog niet uh, van elkaar gekregen toen de dus stage met Road to Victory nee. toen hadden we ook een andere vormgever uh, daarvoor ja bij het artwork daarvoor was het uh, de techniek ook nog niet zo ver dat je dat heel nee, makkelijk uit kon nee, nee, dat, dat wordt nu wel echt heel makkelijk gemaakt ja. zeker met AI ja, ja daar dat komt wel een heel eind natuurlijk ja zeker ja dus, uh, dus wat we nu allemaal kunnen tegenwoordig. Ja. Uh, nou, nu wil ik het uh, even met jullie hebben over de inhoud uh, achter de nummers op het album. Uh, het album begint met de intro: The Loaded. Uh, gaat over in de titeltrack, die ik dus zo direct ga draaien. Uh, waarom is juist de Tower de titeltrack van het album geworden? Ja, omdat we het een hele vette plaat vonden. ja uh, yeah. werd nog als de eerste uitgebracht. Als ja. ding, wel, hè? Nou, ik moet wel eerst zeggen... De, het, de muziek was er eerder dan de tekst. Ja? En okay. toen hebben we gezegd... dat nummer dat moet, de, dat moet de intro track worden. Dat vinden we gewoon zo'n lekkere ja. plaat. Ja. En uh, ja, toen hebben we het volgens mij... het album hebben toen de touw... Nee, ja, toen heette ja. we ook de touw. We wilden weer een videoclip gaan maken. Ja, ja oh ja. <laughs> en dat wilden we... En dat had ik... Ik, ik heb meestal wat ideeën daarover. Mm -hmm. en, en toen dacht ik van... Uh, ik wil in een toren... we moeten op een toren staan te spelen. Mm -hmm. Een nummer. En uh, zo, toen heb ik ook Henk gezegd... van het nummer moet de tower heiten. Ja. Verzeer maar wat. Ja. Dus uh, er was een oude watertoren... ergens in Winsum of zo ergens. <laughs> uh, en dat had ik al besproken met iemand... die de eigenaar kende. Mm -hmm. En uh, dat we zeg maar daar... een nieuwe videoclip zouden opnemen voor de cd. Ja. Maar dat bleek achteraf niet haalbaar, te veel gedoe. En we moesten met hijskranen onze spullen naar boven. Dus dat ging ja. allemaal niet. Dus dat is eigenlijk gecanceld, maar de, de titel is gebleven. Allright. Ja, dus dankjewel. Bedankt voor dat de toelichting. Uh, we gaan hem nu lekker draaien met aansluitend de volgende track op het album. Daarna zijn we weer bij jullie terug met meer achtergrond over de nummers op het nieuwe album The Tower. Tot zo. Elke maandagavond. Play it loud op ZFM sint Survive hoorden jullie na The Tower. Beide tracks staan achter elkaar op het nieuwe album... met dezelfde titel dat vorig jaar is verschenen... natuurlijk van mijn speciale gasten van vanavond. Langlopende heavy metal band Black Knight. En ik zit hier vanavond nog steeds met de oprichter... en drummer Rudo Ploy en ritmegitarist Ruben Raatschelders. Survive uh, klinkt als een uh, gevecht om overeind te blijven... maar ik denk niet dat dat uh, echte betekenis is van het nummer. Je had het over... Uh, Buitenaardse uh, inderdaad, uh, ruimtereizen. Nee, dat is. Uh, nee, de volgende. Was, oh, dat nee, was exploration. Sorry. Ja, ja, nee, klopt. Nee, uh, waar, waar gaat uh, Survive over? Gaat het over persoonlijke ervaring of meer over de wereld om ons heen? Nou, uh, okay, je, dat, laatste dat laatste vooral. Ja, ja, toch? Dat er... Uh, ja, wat we al zeiden. Het hele album heeft een hele sociale menselijke uh, kant. Mm -hmm. En in Survive gaat het voornamelijk over... Het, ja, dat er toch wel wat uh, uh, mensen zijn die het uh, wat zwaarder hebben dan... Ja. Uh, het overleven in de moeilijke ja, wereld precies. waar we in leven nu op het moment. Ja. En dat dat voor niet iedereen heel makkelijk en vanzelfsprekend is. Nee, inderdaad. En welke muzikale elementen in het nummer maken dat voor jullie extra krachtig? Qua boodschap, qua geluid? Um, ja, ik, ik vind ja. wel die, die fantastische twin-solo ja, die ja. erin zit. Ja, vond ik ook inderdaad. Dat, is, ja. uh, dat, is, dat uh, maakt het nummer extra krachtig. Ja, dat ja. is helemaal krachtig. Dat, die ook, uh, dat het niet uh, vaak is dat een 4 of 5 maten en dan is het afgelopen. Nee. Dit, dit zijn twaalf maten volgens mij. Ja. Ja, is dat het uh, gewoon door uh, en dan nog een eind-solootje erin. Heel ja. krachtig waar Gert de meester in is. Ja, dat was en, goed te uh, horen. Ja, ja. Ja, dus ook dat weer is een beetje e die progressieve twist erin. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Helemaal waar. Alright. Ja, en de riff vind ik ook zelf wel. Die riff, de riff zelf is ook zelf. We hadden het net al over. Die riff die komt van Gert. Ja. En ik vond het een super vette riff. Omdat Gert en een hele andere... Gert heeft altijd andere, uh, like een soort andere ritmegevoel als dat ik heb. Ja. Dus ik heb af en toe wel moeite om zijn riffs te snappen. Ja. Dat zal hij andersom bij mij misschien ook wel hebben. Ja. Maar daarom vind ik het wel te gek. Op het moment dat we die riff dan uh, hebben. Dan, uh, ja, dan rockt het wel als, uh, als een gek, weet een je wel. Ja. Dat ik heel sterk met deze toch best wel proggie uh, riff, zeg maar. Ja, inderdaad. Dat vult elkaar dan ook weer mooi aan, denk ik. Absoluut. Is het nummer ook voor jullie zelf? Heeft dat ook een speciale betekenis? Niet specifiek. Nee, niet specifiek. Voor mij niet in ieder geval. Een ander nummer op het album dat een speciale betekenis heeft voor een van jullie? In donker natuurlijk. In Oké, We hopen hem nog te kunnen draaien. maar een is een speciale samenwerking. Ik ben een cadans Ja. Altijd geweest. Die, ik vond, vond dat uh, een van de beste nederpopbands uh, destijds de 80, in de jaren tachtig. Ja, 80. ja zeker. Met, met gewoon hele mooie tekstuele nummers. Ja, zeker. En een uh, geweldige zanger uh, Frans Bakker. Mm -hmm. Ja, dat was mijn dingetje. En uh, toen kwam dat op ons pad. En ja. dat hebben we... Ik heb dat een beetje doorgedrukt, moet ik eerlijk... Ik ben verantwoordelijk dat hij erop staat. Dat hij erop staat, Ja, okay. ja dat is ja. wel een beetje waar. Ja. Maar, ja. maar ik, we hebben de, ik heb er gespijt van en uh, de mensen moeten er maar even aan wennen. Precies. Het is eigenlijk een, ja, een ballad geworden in jullie, ja. Uh, ja. jullie versies. Een harde maar. versie van In het Donker zien, zie je niet? Ja, maar dan in Duits. Ja, dus ja. dat ja. is voor mij wel een speciaal dingetje. Toch ja. okay. ja. nou, misschien dat we hem toch nog aan niet is straks. We gaan, uh, we gaan ons best doen. En als er vijf volgen de tracks, Exploration. Misery and Die, die we dus niet gaan drijven vanavond. Maar wat kun jullie kort en inhoudelijk vertellen over deze nummers... als jullie daar informatie over hebben? Uh. Exploration, ja, je zei het ruimte reizen. Misery and Die dan? Nou, kijk, okay, dat is zeer, Het woord... Het, het, het, het, het, het, het, Continu was Henk bezig met uh, Die, Die. Het is ja. gewoon een... Uh, hij wil gewoon in dit nummer eigenlijk iemand afmaken die hem elke keer voor de voeten loopt. Ja. En, uh, mensen die, die zeg maar andere mensen beschadigen. Ja. Die, motherfucker. Ja, precies. Kijk maar even. En uh, daar voelde hij zich behoorlijk misery, uh, miserable. <laughs> zeg maar misery, misery. Miserable. <laughs> ja. Ja. ja, klopt. En uh, die volgt het nummer Rise. een van jullie keuzes van vanavond om te draaien. We gaan hem zo direct rijden. Is dat, uh, ik dat goed? Ja, Rise. Is dat ook bewust als opbouw in het album geplaatst? niet specifiek. Mm, ja, wel met het oog op uh, de LP-versie. Okay. Uh, dan is Rise, moet ik het even goed zeggen, is volgens mij het eerste nummer van de B-kant. Okay. Ja. en we vonden dat gewoon een hele lekkere frisse opener om, nou ja, die je moet horen als je ja. dat LP-tje omdraait. omdraait zeg ja. Maar. Ja, dat is ja. inderdaad ook slim over uh, nagedacht. Toch? ja, ja, en het is gaaf dat het een nummer is met een flanger erin. ja. Uh, en het is, ja, het is een beetje een bellet, maar eigenlijk over niet. En met die flanger maakt het ook wel weer, uh, weer raar. Dus daarom vonden wij het vet om, de, om hem er tussen te zetten. All right, nou, dat is duidelijk. We gaan hem uh, voor jullie draaien. Uh, Rise dus, en uh, aansluitend de volgende track als we daar nog aan toe komen, Nummer 8 van het album Deceivers. Maar ik denk dat dat uh, toch uh, in het donkel gaat worden. Tot zo! We zijn er weer met Rudolf Plooi en uh, Ruben Raadschelders van Black Knights. En we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Helaas, tijd gaat snel als je het naar je zin hebt. Maar we gaan het nog even hebben over wat we nog van Black Knight kunnen verwachten... En dat zijn, um, ja, zijn er nog shows in de planning. Uh, wat zeg, wat de zeg de je dat leuk met die donderwolk en dat oorlog? Ja, mooi hè? Prachtig ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, mooi. Er komt een paar donderwolken aan hoor. Ja. Ja. Van ja. onze ja. kant. Komt met het bak ja. uit de lucht die zalt, ja, Het is nog wat te ja. hoog, toch? Ja. ja dat is... Maar vertel, is er nog wat uh, we kunnen verwachten van jullie uh, de komende tijd qua shows... Ja, zeker. Er zijn er wel een paar independen. een paar mogen we ervan noemen. En dat is um, 14 maart spelen we in Zandam bij de AMAC. Oké, okay. AMAC. AMAC, oh. ja. dus het de Amerikaanse motorclub. Uh, oh, Waar we zeg maar in 82 ook al uh, op hebben getreden. Dus nu gaan we daar weer spelen. Na 44 jaar gaan we daar gewoon weer oh, wow. spelen. Nice. <laughs> dat is wel een bijzonder optreden. Dus. Ja, bijzonder en ook het is nog op dezelfde plek. Dus dat is wel mooi. Ja. En we hebben ook nog een, wat ook wel het vernoemen waard is, is een festival in Nieuwveen. Yeah. Nieuwveen Live. Nieuwveen, En ja. wat we het liefste doen is gewoon buiten festivals. Dat vinden we het mooiste dat wat er mooiste, is. Dat, die staat op 30 mei. Oké. Okay. En voor de rest zijn er nog wel wat dingen, maar de, de, de, de promotor goed, ja. moet dat eerst natuurlijk bekendmaken voordat Precies. wij dat uh, ja. hier gaan roepen. Begrijpelijk. En er komen er wel, er komt ook nog een, een wat lyric video's komen eraan. Oké. Okay. Dus dat is zo, ja. de YouTubers uh, is dat leuk om te zien. Inderdaad, yes. Nou ja, maar we zijn er ja. wel... Uh, kunnen we niet een oproep doen hier? We zijn nog wel op zoek naar wat uh, optredens. Oh, ja. ja kijk, nou, er, er kan altijd wel wat bij. Maar, uh, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, maar het moet niet te gek worden natuurlijk. Hè. <laughs> je wordt ook wel te combineren nee, nee, van... Ik ben ook, ook al 61, combineren. gewoon ja. zeg. So. Maar <laughs> je uh, jong, man. Uh, het, ja... ja. <laughs> We gaan de avond afsluiten, helaas. Met Im Dunkel. We zeiden het net al, het slotnummer op de plaat. Volgens mij ook een cover dus van Cadans. in het donker. Zien ze je niet? Waarom hebben jullie gekozen om een Duitsstalige cover van dit originele Nederlandstalige nummer te maken? Dat was de wens van Frans Bakker, de zanger van Cardans. Alright. Die wilde dat graag doen. En in het Duits. Okay. En niet voor de zoveelste keer in het Nederlands. Nee, precies. Dat, dus. Ik bedank jullie onwijs voor je komst. We gaan hem instarten. Dankjewel. en uh, wel thuis voor straks ik wens u alle goed toe voor de toekomst super met de band van Black Knight en uh, we blijven jullie volgen en uh, als en... er nog wat nieuws te uh, melden is dan uh, hoor ik dat graag ja. van jullie bedankt voor de mooie taart graag gedaan Zitterlijk. ja inderdaad Dankjewel. en voor de gezellige uitzending zeker dus. Dus. graag gedaan dank jullie wel jullie ook voor het luisteren we gaan eruit met Im Dunkel. tot volgende week dan zit ik met uh, Epi Solum uit Leiden Hm. Dus. Bleib schon dich, ein Arbeit schlägt zu keinem Zweck mehr noch zu schreiben. Im Dungeon sieht man dich nicht. Wenn du schweigst, dann hört man dich nicht. Halt den Atem an, pass auf, entsteht nicht. Hier hält, wenn alles um uns rond is und Farben über Nacht verbleichen. Die Hoffnung fliegt im Morgengrau, wenn wir den Lichten nicht mehr trauen, und alles der Gewalt wird weichen. In Dunkeln sieht man dich nicht, wenn du schweigst, dann hör man dich nicht. Halt den Atem an, pass auf, er steht nicht. Im Dunkeln sieht man dich nicht. Wenn du schweigst, dann hören dich nicht. Halt den Atem an, pass auf, er steht nicht.